We beginnen de zoger les 111. Pagina nun get 58. De linker kolom in Hassulaam, de regel 13. Hij vertelde ons aan het einde van de vorige les dat er zijn, dus we hebben geleerd, er zijn 49 poorten. En de vijftigste is gesloten. De vijftigste is mal goed, de mal goed. 13. Gade, Tara, Let, Le, Sitra. Lo yadia igu leyla igu litata le uvagin dag eh uh, kad it. ik denk dat dit moet aan de laatste letter moet dalice firde firtinder eh uh, rahel dat is niet kagh maar kad Kad 15, Tarasatim. Ik heb hier ook kach hoor. Ja? Nee, maar dat is een scanfout Ik denk dat het een scanfout In de tekst zelf, wat we zien in de tekst. Waar hoog gaat. het zoeken in Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is op pagina 59. Nee, dat is kach. Oké. We zullen zien. nee, het uh, no, is wel het is wel Sorry, het is wel kach. Het is ook wel. tara satim. Dubbele punt. bullet point. tara. Ja, ik Ja, dus ik zie wel kakh kakh. tara. Pchadetara, de ene poort, let le sitra, heeft geen kant. yadia, het is niet kenbaar, het is niet bekend, het is niet kenbaar. le eila, of die boven is, le tata, of die beneden is. kach. En daarom, 15 ha-hu-tara-satim, en daarom is deze ene poort verborgen. Dubbele punt. Hij gaat ons echt goed uitleggen. Dubbele punt. Kijk, eigenlijk wat we leren is, hoe in het besturingssysteem de openingen, ja, de, hoe de openingen zijn van licht... Uh, gestructureerd, ja, hoe zijn de, de filters, ja, gestructureerd zijn en welke lichten worden wel doorgelaten, op welke manier, etc. dat is wat we leren, precies hetzelfde is bij ons, precies hetzelfde, wij hebben ook precies dezelfde openingen, die op dezelfde manier gaan openen, als wij weten, als we weten hoe ze openen, dan gaan ze openen, 15. Eigenlijk is niets van boven. Van boven is het eenmaal uh, alles in werking ge gezet. Ja? Eenmaal bij het scheppen van de wereld, alles is in werking gezet. En de rest is niets veranderd. Ik bedoel, elke steeds natuurlijk komen allerlei uh, uitdagingen. Dan moet elke dag heeft zijn eigen correcties, etcetera, Maar in principe, de mens zelf bepaalt zijn eigen lot. Niet de niet allerlei krachten, niet uh, tijden, niets. Alleen de mens. Als je weet hoe dat werkt, dan breng je jezelf alleen in overeenstemming en dan ontvang je alles wat er is. Vijftien dubbele punten. Hainu. hamalchud Dimalhood. Zestien. Shehi ha sha'ar hanun. Shehu. Etzem heet a. A jo redet 17. Me een naim lape. bij et gadlut kanal. Dus hij gaat nu dat uitleggen ons wie deze vijftigste uh, poort is. We weten wel, maar hij gaat ons uitleggen. Dubbele punt. Vijftien. Hij dat wil zeggen. A de mal The Amalchut, Malchut, the Malchut. Zestim. Shehi, Hashaar, Hanun, that di is the 50th port. Shehu, Etzem, Tata, that that is the uh, onest letter Hei, from the Nam Hawaii self. I read it di. A daalt af 17. Me van vanuit de ogen. lepe naar de pe. Dat is van de opening van de ogen. Hij zegt gewoon van de ogen. Naar de pe. Bij eit gadlut. In de tijd van de gadlut. Kanaal. Zoals so boven gezegd werd. Nou, eventjes uh, in herinnering te brengen. Dat er sprake Er is nu sprake van die partsoef bina. Ja, dat wij spreken nu niet van Pin van de, van de Malchut in het ik gekomen was, in de Pin nog in de, in de uh, uh, zeg ik dat, nog in de Ariechanpin. Ja, wij We weten dat daar gaat het niet, daar is het die Malchut, fast Malchut. En nu spreken wij van de Yima, Herinner je nog Yima die Bina die uitkomt uit Bina van de Ariechanpin. Komt uit het hoofd van Ariechanpin. En, en daarop, daar wordt gevormd dan de tinsverrot van de op die ketter Hochma van de Bina wordt geformd de tins, van de Bina wordt geformd de tinsverrot van de Abawihima. Ja, en die wil alleen maar Chassadim. En Onder die Malgoed, daar staat, daar wordt hierstoet gevormd. Nou, over die Malgoed spreken we nu van de ABWI, maar die, die Malgoed die dus uh, overeenkomt natuurlijk met de Malgoed, de Malgoed die ook in de Arikan Pin hoger staat en in de Atik staat, die ook de Malgoed. in de Atik staat de, de echte, de ware Malgoed. En we, en we hebben geleerd dat het in het hoofd van de, de maar dat, dat is de plaats, daar is de plaats van al, waar alle lichten en garen zijn daar verborgen. Okay. En dat hebben we geleerd. En nu vertelt hij ons dat die mal goed, kijk okay, dat heb ik nu een beetje opgetekend, dat is voor het eerst dat wij zo horen. Vorige keer hebben we een beetje gehoord. Dat die die dat die in de staat, in het hoofd van de Abouhima, dus onder de ketteren dat in de Gadloed. natuurlijk in de Gadloed gebeurt er wel wat er gebeurt in de Gadloed. In de Gadlood. En nu even herinneren. Nu hebben we een mooie bevestiging dat Abouhima, Ja? Herinner nog, iedereen herinnert zich in de katnoet. Wat is in de katnoet? Wat gebeurt er in de katnoot? Dan ketter-hochma blijven in een trap treden, ja of niet? En de bina, zeerampien en mal goed van elke trap treden, die dalen naar een lagere trap treden. Dat weten we, ja? We hebben dat geleerd. Nou, precies hetzelfde was het geval bij de hele partshof van de bina. Tien swirood van de bina. Dus. Ket er van de bina, we hebben geleerd, ja, dus die bina die uitkwam uit het hoofd van Aryaan Ook daar was ook selde selde. Dan kwam het, nee, de hele partsof van, van de bina, tien, tien of vijf sferot zeggen we. Dat is niet, nog, nog, niet hier. Dat daar ook was het wat was het daar ook, welke was daar? De malchut steeg op onder de, onder de hochma, ja of niet? En dan werd het verdeeld in tweeën. In waar de ketter Chogma was, daar blijft Abowima. Ja of niet? De ketter Chogma van de Abowima En de binaziranpin en malchut van de Abowima die dalen af naar de. Ja, naar onder de malchut. En daar wordt gevormd nog een partsoef. Van A.J. Ah, van uh, ja, van zeven, van zeven onderste sferot van de Bina, die van ook partsoen vormen. Dus wat is het dan? Dan is het zo so dat in de Katnoet, ja, hebben we in het hoofd van de uh, hebben we alleen maar Keter En hun Bina in zerenpien en de Malnuko, wij noemen dat, Malgoet van de Abou die dalen dan onder, die, onder de Keter Chogma. En onder de hoch, Ketterhochma staat die, Malchut, die Mal, Malchut van de Zimtzum Alef als het ware. Natuurlijk de reflectie daarvan, want de, de echte staat in, de, in het hoofd van de Atik. En nu, en die vallen dus binnen zeer en die vallen dan naar het lichaam van de parzu van de ja Abu heeft 10 verrot alles heeft 10 verrot dus lichaam betekent of de of vijf dat betekent lichaam betekent binnen zeer en mal goed ja dus die vallen dan uit de traptreden en daaronder in het lichaam het lichaam van de Abu bekleedt de volgende partzuw de iszuw ja of de zeven onderste van de bina die vormen dan uh, altijd is het zo onthoud dat er goed dat altijd is het zo dat de onderste partshoef, is de volgende partshoef, elke volgende partshoef bekleedt de plaats vanaf P en naar beneden, dus het lichaam van de partshoef bekleedt. Dus ook hier was het zo dat Binazeer en Pienen, maar goed, van de Aboeema, die vielen uh, naar in het lichaam van de, van de, uh, de Aboeema. En daar hebben wij, bekleed hen, de volgende part zoek. dat is de hier zoek. dus de zeven onderste, die oh, hebben ook tien want het is andere kwaliteit. En wanneer nu in de gadlut, wanneer de in de gadlut de malchut, wat de malchut die staat in het hoofd, kijk nou naar de malchut, de zwarte punt, bovenste, bovenste knop. Die wanneer in de gadlut, wat gaat het in de gadlut gebeuren? Die malchut die sagt terug naar de haar plaats. Heerlijk. Dus naar de malgoed zelf, naar de plaats van de malgoed. Wat betekent dat die zachte? Dat betekent dat die, met andere woorden, of zij zak naar beneden, of die kilim, benazer en pine omhoog gaan, is precies hetzelfde. Ja, dat was zeggen, dat de malgoed zak naar beneden. Oftewel, met andere woorden, dat de kilim, haar kilim, benazer en pine die worden opgetrokken naar boven. Dan krijgt zij dan in het hoofd alle vijf sferot. Heeft ze dan vijf sferot, dan heeft ze gadluet. Ja of niet. Want samen met die, die ontbrekende kilim, binase, en machut, komen gar de lichten. Ja, gar, dus de gar van lichten komen nu terug. Dan heeft het hoofd nu van Abu hemma uh, uh, gadlut. Ah, God lood, dan is het toch gar, allemaal gar, dus en gogma, en bina, van de gar. Nou, dat is een beetje, wat, dat een beetje zo even de introductie, dat wat we zien, wat hij ons vertelt. Uh, dan zegt hij ons, uh, dat wanneer die mal goed in de, van die, die in de katnoet stond, onder de ketter en gogma, en nu in de gadlu daalt zij nu naar haar eigen plaats, naar de Malchut. Dan zegt hij dat daarmee, kijk nou hoe het nu goed naar de ook naar het bord. Dan, wat is er nu? Haar tinsverrot, als het ware. Zij is nu gevuld van tien tinsverrot. Wanneer die man, toen, toen de Malchut stond nog als punt, herinner je nog, als punt onder de ketteren in hochma? Ze was als punt. Maar nu in de Gadlut, ja of niet? In de Gadlut zetten ze zich uh, uit tot tien sferot. In de Gadlut, dan heeft ze dan Keter Chogma. Bina, ik heb het zo opgetekend. Uh, Oké, okay, dat is ook goed. Dus, kijk, Keter in het hoofd blijven wel staan, ja of niet? En die Malgoed zelf, die heeft ook haar regen tien sferot. Ja of niet? Nou, dus de Malchut heeft 10 sfero, die heeft 9 sfero tot jesot, eigenlijk tot de ateret jesot zelf. Die kunnen wel het licht nu ontvangen, en we zullen zien ook op een of andere manier doorgeven. Maar de Malchut, de Malchut niet, maar Malchut, Malchut kan, kan niet, die, die is wel uitgezet nu. Dus van, de, van het hoofd van de ketterhochman naar beneden in Gadloed. En zij staat nu uh, op haar eigen plaats. En dat is wat de zoger beschrijft onder zeer speciale bewoordingen. Ik heb het. Ik zal zo een beetje anders opstellen, uh, woorden gebruiken zoals de zoger dat gebruikt. Kijk nou wat de zoger zegt. Dus wij hebben eigenlijk die twee posities van die mal goed. Twee. En kijk nou hoe de zoger ons vertelt. Eh, uh, hij zegt zo. Nog een keer, dertien. Gade Tara, deze poort. Dus deze mag goed. Deze mag goed. Let la citra. heeft geen kant. En kant betekent dat is iets dat het al, al gedefinieerd is. Iets dat het al, uh, bepaalde in, inkervingen heeft. Loya dia, o tata. Dus het is niet bekend of die boven is. Ik heb het hier geschreven, blijft staan of niet. Maar moeten we beter, te zeggen, beter zeggen. Of die boven is, of die beneden is. Zo zegt hij de zoge, zie, Is die maar goed? Staat die boven, betekent de plaats van de katnoet. Of staat die beneden, of staat die dan op de plaats van. De malchut, waar de malchut moet wel staan. Dus dat is niet bekend. Wat betekent niet bekend? We zullen zien wat het betekent niet bekend. Owagin daarom, ha-hu satim is deze uh, poort uh, verborgen. En nu gaan we verder. De wilde punt. Ha-hu, dat wil zeggen. malchut de malchut. Dus de tiende sfera van de Malchut, die heet Malchut de Malchut. We zien wel, voordat we verder gaan, we zien wel dat songswoorden Malchut veel keer gebruiken we Malchut de Malchut. Het is natuurlijk afhankelijk van wat wij hebben, over hoe wij het hebben van de Malchut de Malchut. Herinner je toch, we hebben gesproken van Malchut de Malchut in de Galgalte, ja? In de eerste ontvangst van, de, van het licht in Adam Kadmon dat negensveroot van de Malchut, ook daar, herinner je nog, in, in, in Adam Kadmon, konden het licht ontvangen, ja, en de Malchut, de Malchut, en ook de van de Malchut, daar, konden ontvangen, en dat was de hele, dus de hele schepping eigenlijk, ja, herinner je nog, dat Malchut heeft zich uitgezet in de eerste ontvangst van de uh, Adam Kadmon, en dat werd, tot, dat, dat werd tot de hele schepping, en de Malchut, de Malchut, mocht niet ontvangen. Nou, precies dezelfde Malchut die daar was, die, die, uh, die klom nu naar, uh, die staat nu in, de, in het hoofd van de Attic. Dezelfde Malchut. waarom? In de, in, de, in de eerste, herinner nog, in de eerste persoon van Galgalta, waar stond die, die Malchut? Oké, okay, onder andere, ze stond in het hoofd, overal heb je ze, ja, overal, je ja, hebt drie plaatsen, eigenlijk, van de goed. Maar dan, als we spreken dan in het hoofd, dan stond ze op haar eigen plaats. Daar, daar, ze kon alle vijf lichten zien, daarom was de grootste ontvangst is die Galgeilte, ja of niet? Daarna, het licht ging uit, uit die Galgeilte, ja of niet? Altijd, het licht komt binnen en gaat uit. En dan gaat uit, wanneer het licht uitgaat van de partsoef, dan komt het, ho dan het hoogste licht, het hoogste licht van de partsoef, komt niet meer terug. Duidelijk, hij heeft zijn indrukken gegeven, die komt niet meer terug naar de partsoef. Dan de volgende, de volgende licht is dan gogma, oftewel, wat betekent ook dat? Betekent dat bij de tweede ontvangst de malgoed, de ware malgoed, malgoed. Die steek op nu naar de pijn in het hoofd. Da? Dus partsoef wordt kleiner, ja of niet? Oftewel, pijn in het hoofd betekent, dat die daardoor komt ab. Partsoef hochma. Dan was het, was het de derde ontvangst. Dat was dan de sag, ja of niet? Wanneer de mal goed, wat betekent de sag? Bina betekent dat, dat de automatisch moet je zien dan, dat in het hoofd. Comes uh, the malchut uh, in, uh, in, uh, in the Bina, yeah or not? In the. stan, in the Bina, yeah And that was the parsoof's zag. And the the parsoof was. was the. Bon, we know that bon, of the world Nekudim. Herinner you uh, What is then, what is, welke kracht heeft dan the world Nekudim? dan is de Malchut, de vierde keer, dan is de Malchut, de ware Malchut, steeg op naar de hoogma in het hoofd, ja, dus alleen maar twee lichtjes kan ze dan zien, ja, of niet, dat is dan vierde, en in de vijfde parzo, vijfde parzo is al, is al absolut. dus ook weer bij elke nieuwe ontvangst gaat een licht minder, ja, die komt niet, oftewel de Malchut die komt eentje omhoog, één een trapje omhoog, ja, of niet, dus bij de, in de absolute staat de malchut nu de ware malchut die staat nu in, in de ketter. Ja, en de ketter is uh, wat wij noemen dat is de attic. Ja, yeah? attic is de ketter. Dus daar staat nu de malchut uh, en ziet alleen maar een lich, uh, alleen lig een stukje van de ketter. Dat is erg belangrijk. Dan weten we hoe komt het dat die malchut zo so hoog staat. Hij heeft geen kracht meer, dus er zijn verschillende, wat is dan geen kracht? Er zijn verschillende ontvangsten, van hoog naar beneden, ja of niet? En de hele bedoeling van al die parzofim, wat is de hele bedoeling? Om steeds grovere kilim te maken, ja, grotere kilim te maken, en kleiner licht laten daar passeren, ja of niet? Hoop dat de lagere hem zou kunnen ontvangen aan te kunnen. Anders is het, hoe hoger, hoe feller hoe is het licht. Duidelijk. Kijk nou hoe iemand heeft nodig. Allerlei kostuums, allerlei, allerlei beschermingsmiddelen om in de kosmos te komen. Wat is nou kosmos ten aanzien van het geestelijke? In het geestelijke was alles, wordt alles meteen verbrand. Niemand kan komen in het geestelijke, geen zelfs geen moleculen, geen elektroontje kan komen in, het geest, in de geestelijke uh, in de regioen waar, waar het geestelijke is, binnen kan niet komen, want geen lichaam kan daarin komen. Okay? En daaruit, daar vandaan de mens hier dient te ontvangen, licht te ontvangen. Okay. Dus hoe Dus hoe meer de mens is, is veel meer dan elke mogelijke technologie die ooit zou komen. Wat zit in de mens. En dat is niet buiten. Dat is niets met gereedschappen, gereedschappen, gereedschappen te maken. Geen enkele gereedschap. Geen enkele machine zal ooit kunnen uh, zelfs in miljard, miljard, biljoen, biljoenen keer uh, minder uh, uh, precies zijn als... De mens. Begrijpt u dat? Omdat de mens kan putten uit de geestelijke wereld. Dus uit die niveaus waar geen machine ooit zou kunnen komen. Geen enkel apparaat zou ooit kunnen komen. En dat zit alles in de mens. Alle bevattingen zitten in de mens. Alles is gegeven aan de mens. De mens is net zo als God. bedoel, als die zichzelf in overeenstemming brengt met met eens zo. En dat is wat we leren. En kijk nou we met een met, met paar mensen zitten weten leren terwijl de anderen die, die weten. Die, natuurlijk komt alles op zijn tijd. Het is niet onze taak is om, te, om, om, om ons. Kijk, we maken geen reclame, niets, maar het is alles staat, al, staat, alles staat al geschreven. Dus al die mensen zal zoeken, net zoals ik had gezocht. gezocht. En. Uh, maar zo zullen ook de, de, de, de grote, zullen, grote geleerden zullen dat zoeken, etc. Alles zit hier, de redding, absoluut alles zit. De, alle, de beste, de hoogste, alle kwantum zitten hier als een mens dat begrijpt wat hier staat. Alles zit erin. Tot het, tot het laatste punt, van, tot, tot, tot de laatste ontwikkeling van de mensheid aan de, to, aan de vooravond van, het kom, van de komst van het licht ketter. Dat is de bevrijder. Heimelijk. en niet dat er komt uh, iemand van iets van vlees en bloed er komt een licht lichtketter, zo'n gigantisch lichtketter waarbij iedereen zal ogen open gaan en natuurlijk transformatie van alles zal plaatsvinden, et cetera et cetera dus die, die staat, die staat nu in de, uh, in de in het hoofd van de artikel en natuurlijk als, als die mal goed die ...staat in het hoofd van de Atik... ...natuurlijk op alle partsofim drukt, ...drukt zij... ...haar stempel... Uh, ...in... ...op alle, alle partsofim. ...dus de volgende, de volgende partsof heeft ook precies dezelfde ketter... Hoch, maar, en dan staat... ...de kracht van die malgoed... ...de malgoed in... ...de andere partsof. ...natuurlijk in de mindere mate natuurlijk... ...maar het is wel in de mindere mate waarom de andere partsof is kleiner... ...is qua minder... ...kracht heeft, duidelijk maar natuurlijk voor de voor de zelf die daaronder is die voor hem is het net zo so of dat echte cintum of dat echte malchut van de alle is. Alleen bij Keter, bij de attic of de Keter, noemen we dat van de Atik, van de uh, attic, sorry, van de Keter, van de Atzilu, daar is natuurlijk de ware malchut staat daar. Daarom zijn zo so veel namen. We, we zien daar, ja, daar zien we die malchut, de malchut. En nu weten we dat overal staat malchut, de malchut, of reflectie daarvan, wij noemen dat ook, overal, in elke parsoef, na, keter en hochma, Ja, In elke parsoef hebben we, na, keter en chochma staat, en de kracht van die Simtsum alf. van de malchut van de Simtsum alf en wat kijk wat hij ons vertelt, vijftien. Hij nu, helemaal goed, de mal goed. Dus dat hij ons vertelt dat de negen lichten, lichten had hij daarvoor ons verteld aan het einde van de vorige les ook. Dat negen lichten van die mal goed, die mal, van die mal goed die in het hoofd stond. Zij is zelf mal goed, de mal goed. Maar zij heeft in zichzelf ook tien sferot, dan zegt hij dan de negen sferot van die mal goed in het hoofd kunnen wel licht ontvangen, dat is dan 49 poorten, ja, en de, de laatste niet, en de laatste blijft uh, in de gadlood alleen op haar eigen plaats staan, maar toch, die gaat, die laat het niet meer naar binnen, het licht laat niet naar het lichaam verder, van de aboehima. En hij zegt dus, uh, dat is mal goed, de mal goed, dus de 50 dat is de, de poort die gesloten is, of die verborgenis, is. Zestien. Shehi hasshara nun, dat dat is de fijftigste poort. Shigu etsem heita ta A dat dat is de ware heita dus De, de la, onderste, onderste letter he van de naam Hawaii. Want alle vijf werelden zijn ook Hawaii. Kijk, iedereen ziet het. Alle vijf werelden die er zijn, kan je het zien als één algemene Hawaïa. Dat is wat we, ja, iedereen ziet het. Dus, Ad Adam Kadmon is de ketter van de Hawaïa, oftewel de kutsoseljuud, oftewel dat stippeltje van de juud, ja, van de hele, van de hele schepping. En de absolute, wat is de absolute? absolute is de Jood van de hele Hawaïa. Is dat? Is het? Is de Hawaïa, de hele Hawaïa van de hele schepping. Is ook Hawaïa? Alles wat in, in, in detail is, is er ook in het algemene. En de absolute is dus de Jood van de Hawaïa, oftewel de Chogma van die algemene Hawaïa van de hele schepping. En de bria is de hei eerste, de bovenste hei van de hele schepping. En de jetzera is de letter waf van de Hawaïa, van de algemene, van de hele schepping. En de laatste letter Hey is de onderste letter Hey. Dat is de malgoed, uh, oftewel de, de onderste letter Hey van de hele Hawaïa, van de hele schepping. Dat is bedoeld Hij ook met die. Daarom zegt hij dat hey tataa. Dat is dan de onderste letter, He. Van de naam van de algemene, halam, van de naam van de Hawaïa. Hij ha, redt het. Mie naim die afdaalt. Mie naim lape. In van de ogen. Van de gochma, dus waar zij stond. Lape, naar de pe. Bij het In de tijd van de gadloed. Dus in de bina, dus uit het hoofd, die daalt naar beneden. En wat is dan het verschil tussen dan de jesut, ja, in de gaan die dat, dat partsoof van het in het lichaam. Daar was, we hebben geleerd, dat daar was de miftige, ja, miftige. Dus, waarom? Daar is, staat niet de malchut, de malchut, maar de ateret jesut. Dus, als wij nemen hier de partsoof, de mina, onder het hoofd, ja, vanaf de pijn naar beneden, daar werkt, daar staat, daar is uh, wel michtige. Duidelijk, daar is echte michtige dus dat er het is zo, die naar boven naar beneden komt, maar in het hoofd niet. En nu vertelt hij ons iets dat deze mal goed in het hoofd. Hij zegt ons dat zij kenbaar is en niet kenbaar. Het is niet, nee, het is niet gekend. Het wordt niet. Het is niet bekend. Het is niet gekend of zij beneden staat of zij boven staat. Wat betekent boven en beneden? Dus, het is niet bekend of zij blijft nog staan daar, in, zoals zij stond in de tijd van de gadnood, of zij staat in de, in de Gadlut, of zij staat nog daarboven, zoals zij stond onder de, onder de Hochma, of zij staat wel in de Malchut op haar eigen plaats. Wat betekent dat het niet bekend is? We zullen zien wat je ons vertelt. So we zullen zien wat betekent dat het niet bekend is. Niet bekend is na, in het geestelijke in betekent dat het niet voelbaar is. Dat het niet, uh, niet kenmerkend is door een door door door door bepaalde verandering naar regenschap. En dat zullen we zien. Dat uh, is wat ze zei. We zijn niet veilig in de punt. En niet bij la el. Achtin. She afvalpi, sche heitata a. Jo redet menigwe De abovo jima z'n echentin elayen. We achapsche Im jisut twintach. Amalbishim alehem alechem. Mit habrimle madrigat abovo jima. אינן תוינתח לפרצוף אחד, שאז נמשכין בהם גר דה אורות. תוינן תוינתח, עם כל זה אין אבו ואימא מקבלים כלום מהאורות דה גר. דרינן תוינתח, ונשארים בבחינת אווירה we domim 24 kmoshe she tata od lo jarda klal minikwe Voortreffelijk gaat ons dat eenvoudig en echt voortreffelijk ons uitleggen let op wat hij ons vertelt het is bijzonder belangrijke kwestie hoe dat allemaal hier verloopt we hebben altijd gezegd nou daar komt niets daarvan maar het is wel Abouhima onthoud het er goed. Dus die zitten wel in het lichaam Abouhima, bevindt zich waar in het lichaam van de Arihantin. Kijk wat hij ons vertelt. 17 uh, na de punt. We niet bij er, lael en het is boven uitgelegd. 18. dat ondanks het feit Let op elk woord. Het is geweldig wat je zegt. Sheaaf helpt dat ondanks het feit, she heet het aadat, die laatste letter, onderste letter hei of de malchut, Jorredet me nikwein naim, daalt af van de nikwe naim van de opening van de ogen. Van de hogere ababoujima let op. Het gaat over ababoujima nu. LHP, HP, naar de P, ook waar naar, naar, welke P? naar de P, ook van de Abawim. Abawim heeft tien, tien, tien sphierot, Ja of niet? Dus in het hoofd van Abawim. Naar de P. We Ahab shalahem, let op. En de Ahab van hen. De Ahab van het hoofd van de Abawim. Waar waren ze? Waar waren ze afgedaald in de tijd van de katnoot? Kat kat kat ja? Naar het lichaam van de Abouhima. Ja of niet? Vanaf de P. Ja of niet? Ze dalde af naar, naar de volgende traptreden. Dus niet vanaf de P. Van, dus onder de Gogma. Dus ketter Gogma bleven in de Yima In het hoofd. Ja? En binnen ze hier aan binnen, Maar goed, die dalde naar het lichaam. En daar was de, de plaats van die bekleide Jirsut. Oh. Dat is wat hij zegt. En boven werd het uitgelegd. En achten. En boven En het En achten. En achten. En achten. En achten. En achten. Dat ondanks het feit. Let op. En heet En a En Dat de onderste letter. He joredet. Met nikwee naim. Dalt af. Van de nikwee naim. Van de opening. Van de ogen. Van de a. Hoogere. A boe. Naar de p Van hen. Van hun eigen p We Achab en Achab. Van hen. Dus Achab. Dus de, de nazi. maar goed van hen. In Jirsut. Let op. Met de Jirsut. Want de Jirsut was de. de, de uh, het onderste. De, de volgende. De onderste traptreide. Ja of niet? Jirsut. Oftewel. Keter gochma van de Jirsut. Ja? De twee. Die neemt die mee met zichzelf. We Achab en Bina zeeran pinnen malchut of de Achab, dus de ozenhotten of de Chokma, Bina, Chokma, sorry wat zeg ik, Bina zeeran pinnen malchut van de Abou Yima in de Gadlut. Die stegen op im Yershut met de Yershut leeg hem die hen bekleedt. Hier, hieronder in het lichaam waar die binazierampien en Mahoed stonden, daar stond ook Jirsud uh, uh, die bekleedde hen. Die nemen ze mee, want zij waren met hem tot één treden, En nu wanneer die binazierampien en Mahoed keren terug naar de hogere trap treden, want dat, daar is hun thuis, huis, nemen ze ook mee. de aan hen aangekleefde, uh, aan als het ware, traptreden van Jirsut, Ketterhoch, maar van de Jirsut, van de volgende traptreden, dus. En die gaat ook mee naar boven. En Jirsut is zeven onderste sfeerot, ja, zeven onderste sfeerot van de uh, Bina. <coughs> en dan hebben we dan in het hoofd, hebben we dan alle tien sfeerot van de van Bina. Eh, uh, dus, en die Achab en die Benaziran binnen Malhut van die Abou met Yersut, met de Yersut, Amal Bishimalehem die hen bekleedt met Habrim, le madrigat Abou die verbinden zich met de trap treden van de Abou le had, tot de partsovehat, 21 tot 1 partsovehat. de Yersut nu trekt omhoog, de was. Aangehecht aan dat onderstel van de Abou En nu, Abou onderstel gaat omhoog en trekt met zichzelf mee. Jersu, dan zeven sferot van de Jersu, verbinden zich met de, met de Abou Yima. Dan, dan, uh, uh, dan wordt het één partsoef met Abou -Ime. Dus wordt het uh, tien sferot van de, van de binaal het ware. She aznim, shachin, bahem, gardorot, dat dan. Nu hebben we ze dan 10 sferot, Of Bina, maan binnen, binnen machut van Kilim, Dan wordt natuurlijk bij hen aan hen aangetrokken licht. Uh, gar. En dan worden bij hen aangetrokken licht gar. Want uh, overal als er 5 kilim zijn er. Dan is het automatisch, dan, dan, dan komt het licht gar. Dus in het hoofd nu van Abuima hebben we dus 5, 5. Eigenlijk is het al de hele parcoupe van de Binna. Die heeft nu 5 kilim en garde orot. 22. Imkol ze 1, abavojima en nu komt het erg belangrijk. Imkol ze dus 5 kilim en, en garde orot. Ja, dus er zijn licht hasadiem en licht guru en licht chokma, ja of niet. Met het, met het opkomen, met het aantrekken uh, van de binazie en de malhoud, komen ook de lichten van uh, gar, ja, dus Chokma van de lichten. Dus nu hebben we in Abouim, hebben we een chasadim en een, een, een Dan zegt hij toch 22. Im Kolze toch desalniettemin, een Abuwima me kablim klum me de gar. Toch, aber ontvangen absoluut niets van de lichten van de gardes, van de lichten van de Chokma. Ja, nu kwamen de lichten van de Chokma samen met deze Kirim. Zij ontvangen die lichten van de Chokma niet. Vini sharim bifchenata, vira dachje, bilwat. En zij bleven in het aspect van een dunne, het dunne licht alleen. We en zij leken daarop. 24. Kmors, he tata da, od loyer da, klammenik we in Heimselem. En ze let, het leek daarop alsof de, let op hetje, alsof de he tata da, dat onderste letter he, dat bovenste magnetje van de malchut. alsof dat magnetje, alsof de malchut niet uh, uh, od loyer dat, alsof de malchut in het hoofd yeah. in, van de katnood nog niet Afgedaald was, absoluut nog niet afgedaald was van hun ogen. Ehrlich. Dus het is net, kijk, de kilim nu opgetrokken, bena ze jampine goed, van de, van de, de aboeien. Samen met hem kwam dan de, de ontbrekende kilim ook, kwam van Yisht. kwam ook daarbij dan aboeien Yisht, dat the binah and the abuim are zain the nature zain drie eerste van the binah then there will be tinsphereot from the binah there will be from the binah and then from gar comes yeah that it is net, the all the and the and gvorot and he is not of the abuim of de malchut staat nog ste of bleef nog staan in, net zoals hij stond in de katnoot, onder de chokma. Eigenlijk, Omdat Abba waarom is het zo? Abba Wihima hebben geen interesse in de chokma. We hebben geleerd, ja? Daarom is het, of het katnoot is, of het gadlut is, het is voor hen, is het om het even. Ja, deidlijk. Deidlijk. Ze, willen, ze hebben geen... Ze hebben geen ze hebben geen hoogma nodig. Dus het is dan betekend dat het in fact de facto is het net of niets gebeurde of er geen gadloed is. Dat is wat hij ons vertelt. 25 na dit punt. We gingen lefie כי בייחס גר די בינה זה סן תווינטח, שגן אבו ויימה עלהים. לא נודה אימגי תתאה עוד זה סן תווינטח, עומדת בניקוי נאים שלהם en nu geeft hij ons stap voor stap het antwoord op de wat de zoger had gezegd dat bij die ene poort, ene ja dat wij weten niet of die boven zich bevindt of die beneden zich bevindt. En nu geeft hij ons antwoord dat who that comes, and that is what he said. 25. And see here. Lefize, folgens dat, nimza, bleik dus. Ki bejahas gar de bina, dat tenan sin van de gar van de bina, dus tenan sin van de lichten chokma, ja, ket chokma, bina van de lichten van de bina. Shehem, abo imal, Allein that the above de him, the higher Lo no da The It is not known. He is not there. Of the he a Of hey, hey, de, in the hey is not di the he is not Of the he Of the he staat. In de nikwenayim, in de openingen van de ogen van hen, van de Aboïma. Le'ela, of die staat nog boven. Waarom niet? Sheharei, want. Sheharei adaien im want zij bevinden zich nog, de Aboïma. Ba Orcha Sadim levat in, in de Orcha Sadim, alleen Orcha Sadim, Aboïma altijd wel hebben, orgesadim, ze hebben geen orgen gogma nodig, chemokimikodemlagend, zoals daarvoor, dus, kijk, in de katnoot hebben ze, uh, die malgoed staat dan onder de gogma, betekent, dan uh, altijd, als malgoed staat eronder, dan zijn er alleen maar twee kilim, ja of niet, ketter, gogma, en dan blijft, die kunnen ontvangen lichten alleen, nefesroog, ja of niet, twee lichten, nu, als nu de Malchut in de Gadlu daalt naar beneden, naar haar eigen plaats, en toch niets verandert bij de Abouim. Waarom? Of die Malchut daar staat of die Malchut daar niet staat, zij blijven altijd behouden hun toestand van Schassadim. Uh, Eigenlijk. Dus in elke bina, als je neemt elke bina dan drie eerste van de bina, oftewel het hoofd van de bina, ja, Roos van de bina, altijd Roos van de bina zijn abouima. En altijd Roos van de bina, aboe-ima is bijzonder belangrijk. Die roos van abovima die zijn altijd chassadim. Ja of niet? Waarom? Want de bina wil niets bovenste de bina, wil alleen maar Hassadim. En dat is geweldig zo, dat dit zo is. Maar die chassadim zijn, welke status hebben ze? Li uh, lichaam of hoofd? Hoe? Uh, ten aanzien van wie? Ten aanzien van pin, dat is maar ten aanzien van zichzelf. Dan hebben ze aboyima. Ja? De, wel de eerste drie spheroten van, van de tien spheroten van de, van de Bina. De eerste drie zijn altijd hoofd, ja of niet? Tien sferot, altijd de eerste drie sferot zijn hoofd. En hoofd, normaal, uit het hoofd komt normaal, het licht, Chokma. Maar hier met de Bina is het anders. In de Bina is het andersom. In de Bina is het keter Chokma. Bina van de Bina, die wil alleen maar Chassadim. Ja, dat is erg belangrijk. En hun lichaam wil Chokma. Om door te geven aan de, aan de lageren. Dat is bijzonder. Ja, en dat is een belangrijke zaak. Is, waarom is het zo belangrijk nu? Omdat nu het heel belangrijk is, als je dat echt, echt snapt, Dat is geweldig zien. En dat is alleen vanaf dit Simpson-bed. Ja of niet? Vanaf dit simtsum bed is het zo so dat. Uh, waarom dat de bina is uitgekomen, uit het hoofd van de Arichampien. Het wat nu blijkt, in elke partsoof die, die er nieuw is, elke tien sfeerodin die nieuw zijn, die nieuw is Keter Hochma, die zijn verborgen, ja, als het waren net zo wat als bij Abu Of Keter Hochma, kunnen we zeggen dat daar zit uh, de. Uh, ...de ketterchokma uh, ...die... ...ja, dus die, die, die leveren... ...die worden niet... Uh, ...aangekoppeld... ...aan de overige kilim. Eigenlijk. Net zoals het hier is. En daarom ketterchokma hebben we niet... ...als het ware van de... Keterhogma van de kilim hebben we niet... Ja, zie je dat? Waarom staat altijd die, die Malchut daarin? En wat hebben wij we wel dan voor de Kelim? De volgende Kelim, dat onderste Kelim hebben wij dus Bina, de Iran, Pina en Malchut, dat is wat we hebben van Kelim. Ja, niet? Drie Kelim hebben wij. En dat betekent dat onze de, derde Kelim, Bina is net zo so opgebouwd als, als de, als de Abouima en Ischut. Goed kijken, dus we hebben drie kilim, bij ons is ook malchut, goed, en pin en bina. Oké, we zeggen niet malchut. we noemen malchut, maar we bedoelen natuurlijk, maar mal goed, oké, Malchut, goed, zeer en pin en, en bina, okay, okay, uh, dus, uh, okay, dat zijn onze kilim. Dan de klie bina van ons, dus de hogere klie, de hoogste klie van ons, daar de, waar echt de hoogste ziel, de goddelijke ziel bij de mens zetelt. Als die zichzelf natuurlijk, als die hem ontwikkelt. Als je hem niet ontwikkelt, dan heeft de mens dat niet. Hey, als de mens dat niet ontwikkelt, dan heeft hij dat niet. Het is niet zo so, als de kerk dat denkt over uh, synagoge weet ik veel. Als de mens dat niet ontwikkelt, komt niets daarin. De mens is niet geboren met de ziel. Dat elke mens heeft die ziel automatisch Ja, dat zeg ik het zonnetje komt voor iedereen wel op, voor niet, om niets maar de kans, dus aan iedereen wordt op dezelfde manier gegeven maar niet iedereen heeft het ziel. en natuurlijk, iedereen heeft het wel, hoe zeg je dat, potentieel iedereen heeft het, maar als iemand dat niet ontwikkelt, nou wie gaat voor hem dat doen je? als iemand wil bijvoorbeeld nog meer, nog meer miljarden geld verdienen, nog meer en nog meer, weet ik veel oké, okay, prima, maar Ten koste van zijn ziel. Maar het is niet belangrijk voor hem. Het is belangrijk voor hem. Internet en al die, al die dingen. Dit, ja, dus de firma die hebben ze Gaan nog meer, nog meer investeren. Alleen alle, alle leven dat. En netjes. En, met mooie witte en zo. Maar de ziel komt niet ter sprake. Nou misschien de volgende keer. In de volgende generatie. Maar het is niet gegeven automatisch. Wat is de automatisch aan iedereen gegeven? Wie kan zeggen? Nevers de nevers. Dat is nevers de nevers, Dus het minimum is aan, aan elke mens. Maar ook niet de hele nevers. Alleen dus nevers de nevers. Dat is aan iedereen gegeven. En dat is geweldig. Maar de rest moet de mens zelf doen. Oké. Okay, dan is het debina. Ook bij ons is de Is ook net zo, gerang, net zo opgebouwd als de. zeg je Als de en jesuit. Ja? Dus de drie bovenste van de onze Bina. Erg belangrijk wat ik probeer te zeggen. Maar dat doe je niet. Alleen voor, fixeren bij jezelf. De bovenste Bina. Dus de drie eerste sferot van de Bina. Van de Kli Bina. Die hebben alleen maar Chassadim. Willen Chassadim en willen geen hochmauw ontvangen. En de zeven onderste van de Bina. Die willen wel hochmauw ontvangen. Maar niet voor zichzelf. Maar om door te geven aan... De volgende kilim aan de Zerand Bin en aan de Malchut. Dat is eventjes tussendoor. Oké? Okay. Dus, ondanks het feit, zegt hij dat die Malchut, ja, die Malchut, de a vanuit de ogen is afgedaald in de Gadlut naar haar eigen plaats, blijft die Abou dus blijven de eerste drie sferot van de. Bina alleen behouden hun eigen uh, eigenschap. Alleen chassadim willen ze geen Chogma. Het is erg belangrijk dat, oké? Okay? Waarom? Bina heeft geen interesse. Ja, van hoe weten we dat die Bina geen interesse heeft in Chogma? Hoe weten we dat? Hoe moeten we dan... Hoe weten we dat? Altijd moeten we uitgaan van het, van het eerste wat er geweest was. Die vier stadia van de vorming van het licht. Herinner je van die? Altijd daar moeten we gaan kijken. Niets komt, iets komt anders dan, dat, dan die, wat we hebben geleerd. Eerst eindsof, ja of niet? Dan van eindsof komt het licht. Dat is dan ketter, ja of niet? Ketter. Net ketter kan je zeggen als als eindsof. Want die overeenkomt absoluut met eindsof in naar, naar regenschap. Eigenlijk ketter. Ketter geeft aan wie? Angochma. An, Gochma heeft geen zeggenschap. Niet, niet willen en niet niet willen. Gochma gewoon ontvangt. Net als gewoon ontvangt. Dat ja? is ontvangt de hele portie van, de, van het licht. Gochma wat er in de schepping moet komen. Dat is wat eerst. En die ontvangt gewoon. De volgende stadie is de volgende stadie is Bina. Bina zag wel. Waarom, waarom wil Bina nu niet, niet ontvangen? Waarom? Nee, alles is, alles is hè? Precies. Kijk, Binaniu, de volgende stadie. Aan het einde van de, van de ontwikkeling van de Gogma. Altijd dat in de hoogte. Altijd dat in, steeds teruggrepen naar die vier, vier stadien. Waarom? Dan heb je al die eigenschappen. En overal zijn ze precies hetzelfde. Dus die gogma, ja, aan het einde van haar ontwikkeling van de Gogma. Komt dan de Bina? Wat betekent de Bina? Komt er de eigenschap waarbij het aan het einde van de ontwikkeling van de Chogma Chogma gaat inzien? Smaakt het licht van de ketter. En wat is het licht van de ketter? Die geeft, ja, Licht Chogma. En samen met Licht Chogma geeft die ook nog de eigenschap van zichzelf van, de, van te willen. Eh. Uh, hoe zeg je dat, behagen geven. Dat wil zeggen, het te willen geven. Duidelijk, samen met de gogma geef je ook dan het licht van het geven. Nou, aan het einde van de ontwikkeling van de gogma, de gogma zegt, hey, die ziet de gogma dat het geven is hoger ja, dan ontvangen. Dat is dan de besliste gogma, de bina. Dan komt de bina, dan komt de bina, dat dus betekent de eigenschap die zegt, nou ik wil het niet ontvangen, ik, ik wil niet lijken op de Chochma. ik wil lijken op ketter. Want de ketter binnen de bina, zit wie? Rishimo, zit de sporen van de Chochma en van de ketter. De Chochma is ontving en de ketter is degene die gaf het licht. En daarom wil de Chogma zeggen: Nee, ik wil me niet, ik wil geen aviut hebben, ik wil, en eh, dat is ook een vorm van begrenzing, ja? Ik wil dat niet. Dat is de, de Bina. Oké? Okay? En aan het einde van haar, dat is dan de, en daarmee overeenkomen de drie eerste sferoten spherot, van de Bina. Dat is het hoofd van de Bina. Die wil niet ontvangen. Maar, in de vier stadia van het, van het hoge licht, ja, van in de vier stadie, Wat was er, de volgende stadia van, van die Bina? Die Bina wilde eerst niet ontvangen. Hij zegt, nee, ik wil net als ketter zijn. Eigenlijk, maar de ketter, en het licht was ook, de, die... Die wilde weer onder. Nee, maar zij moest wel, ze wilde wel daarna geven. Want, let op, in de eigenschap van ketter, wat, welke eigenschappen zitten in de ketter? De ketter aan de, aan de ene kant is die geven, ja die geeft en die heeft iets om te geven, ja of niet? En de bina, wat is de bina? Die bina zei: ik wil niet ontvangen, om niet, wil ik, ik wil niet ontvangen om geen, om niet leken op kochma, om niet alleen om niet te willen ontvangen. Oké, okay, dan gaat ze in één aspect zichzelf. In overeenstemming brengen met de ketter. Ja? ketter heeft ook niet van iemand te ontvangen. Een ketter hoeft niet te ontvangen. Een ketter alles heeft in zichzelf. Dat is net als een zo. Ja of niet? Geen andere sfeer kan geven aan een ketter. Ik bedoel van de origine. Alles is alleen. Maar dan. De ketter dus geeft. En de bina. Dus de ketter niet ontvangt als het ware. Nu is niet voor zichzelf. Dan de Bina. Die Bina wil op de, leken op de ketter. En de ketter geeft, ja of niet? Dan gaat zij aan het einde van haar ontwikkeling, dus wanneer de Bina passeert in, het, in haar lichaam, dus, dan gaat die Bina toch wel inzicht krijgen, de kracht krijgen: van, eh, Ik moet toch geven. Om echt te leken op de ketter, moet ik ook geven. Daarom zien we dat ook in het tweede gedeelde van de Bina in hier in de zeven onderste sferot dat zij willen geven. En wat willen geven? Wat moet je geven dan? Chokma moet je geven. Ja, net zoals, uh, zoals chokma, de ware chokma. Wat zien we nu in de Bina? In de Bina zien we als het ware de, een beetje als symbiose, symbiose, ja, symbiose tussen de ketter en de Chochma. Iedereen ziet het? Dat in de drie eerste, let op er goed, als je die eigenschappen goed kan smaken op je proeven, dan weet je al dat gedrag van die goddelijke familie. Kijk, de drie eerste van de Bina, in het hoofd van de Bina, Keter, Hochmein en Bina. Op wie leken zij? Op welke sfeer? Met wie heeft ze dan die drie eerste sferoten van de Bina overeenkomst? Met ketter of met de bin, met, met keter of Met de, de ketter, ja of niet? Waarom? Ketter wil niet ontvangen en zij wil niet ontvangen. Ja, de die, die drie bovenste die willen niet ontvangen. Dat betekent, als je niet wil ontvangen, dan ontvang je chassadim. Ja, als gevolg van het niet ontvangen, van het niet willen ontvangen, dan verkrijgt. Verkrijg ook de mens. Als de mens niet wil ontvangen, verkrijg je Hassadin. Waarom? Om niet te willen ontvangen moet je kracht hebben. En dat is dan de Bina. Die Bina zegt ik wil niet ontvangen, ik wil niet. Dat betekent dat de drie eerste van haar, in drie eerste van haar, of de ketter, Khokma en Bina, zij, bring, zij komt in overeenstemming met de ketter. Ja of niet? En, maar ze moet ook geven straks aan, die, aan haar kinderen, aan pinnen en ook wel. Dus met haar onderste gedeelte, dus met haar zeven onderste, gaat ze het licht ontvangen. Dus met haar onderste gedeelte lijkt zij, komt zij in overeenstemming met de sfera Kochma. En op dezelfde manier gaat het ook werken, let op, erg goed. Als je dat één keer goed, goed proeft, dan weet je wie van wie ontvangt. Dan zien we op die manier dat van wie dan ontvangt dan die bina eigenlijk de Ja? Van de ketter, ja of niet? Van de ketter moeten ze ontvangen en de, en de zat van de aboujima, oftewel op andere manier. Aboujima, altijd ontvangen ze voor, voor zichzelf, ontvangen ze altijd Hassadi. Ja of niet? En het onderste gedeelte van de Abba ontvangt. ontvangt wat? Chochma, ja of niet? Chochma ontvangt. Nou, als je dat goed doorhebt, dan zie je hoe dat helemaal met elkaar zit. Precies dezelfde verhouding is tussen de Zeiran Pin en Nukwa. Eigenlijk. Pin is net zoals Chassadim en. Of Zeran bijvoorbeeld pin bestaat ook uit zes vierot, Ja, yeah? normaal in de katnut Zes verot. Chesed gvorati feret. Let op. Chesed gurati feret is net als hoofd. bij hem heeft geen hoofd. Normaal. Ze heeft chesed gvorati feret in hem is als hoofd. Dus chesed gurati feret in de zeer en pin. wat? Net zo als jema. Let op, is precies de opbouw. Dus ghese het feret van de zeerend pin. Ze willen ook hasadim. net zoals bina, net zoals aboïma. En net God so godjesot van de zeerend pin. Die als het ware willen chokma niet voor zichzelf weer, maar omgeven aan de je het? Iedereen begrijpt het? Precies dezelfde structuur is bij de Malchut. Ook Malchut heeft boven en beneden. Ja? Boven de Geze en onder de Geze. Boven de Geze is ja? Lea. En onderaan is, is de Rachel precies dezelfde. Dus de ene wil Chassadim. Zoals Lea wil de Chassadim. Iedereen herinnert zich Lea. Staat in de Torah. De Lea haar ogen waren... ...waren zo een beetje zwakjes. Ja, ogen. Waarom haar ogen waren zwakjes bij de Lea? Ja, bij de Lea. Waarom? Omdat ogen zijn chogma. Ze heeft geen chogma nodig. Alleen maar chassadim. En dan is het ogen die dan, die willen niet... Is niet ogen zijn niet belangrijk. Kijk naar boven. Naar boven. Kijk niet naar de mens. Heb je gezien, religieuze mensen kijken niet naar een ander in de ogen. Nooit, ik heb nooit gezien. <laughs> dat is niet nodig. Ze kijkt van binnen ergens naartoe. De chassadin wel in alleen, Maar kijken is iets anders. En op die manier precies hetzelfde dus. En de, en de Rachel die wel, die wel goede ogen had. Mooie ogen had. Prachtige ogen. En daarom was Jacob natuurlijk verliefd op haar chassadin. dat is natuurlijk is heel heel iets anders dan was de, de ware noekwa. En niet de noekwa van alleen de... Want waarom de noekwa de ware noekwa wil, well, is en is, is, is Daarom is dat. En de leia was nog niet... was, was dat nog niet. Nou, zie je dat, de constructie, zie je dat, hoe dat in elkaar zit? Als je het zo ziet, dan zul je zien dat en ook in de hogere is precies dezelfde opbouw. Oké, okay. we gaan verder. Oké, nu de this pause.